U draagt de stegenwoon, u bent Jezus de Messias, die de wereld verdient. ZANG Morgen een heel hartelijk welkom bij ons in Veenhardkerk en een speciaal welkom voor een, ieder die hier uh, ja, niet zo vaak komt of misschien vandaag voor het eerst is. We hopen dat het een dienst is die uh, nou je ja, mag beleven op een, uh, op, op een fijne manier. Je bent uitgenodigd om met ons mee te doen en uh, ja, voel je je uh, aangesproken, ja, zing mee, bid mee, uh, luister. Maar vind je het uh, gewoon prettig om even toe te kijken, dan, dan kan dat ook, beleef het op een manier die bij je past. We gaan het uh, vandaag hebben over uh, het grootste offer. Of eigenlijk het grootste wat, uh, ja, wat God van ons vraagt. En We openen straks de Bijbel en dan uh, zullen we een stuk lezen waarin uh, in Jezus antwoord geeft op wat is nou eigenlijk het belangrijkste gebod. Wat moeten we nou eigenlijk doen? En dan is het antwoord eigenlijk nou ja, haast zo eenvoudig dat je denkt van is het nou echt, is dat nou alles? Of is dat dan stiekem toch best wel een heel groot offer? Als Jezus vraagt heb mij lief boven alles en je naast als jezelf. Nou, dat staat vandaag uh, centraal als thema. Voor de rest is het een heel bijzondere dienst, omdat we vandaag een welkomstdienst hebben. Er zijn uh, twee gezinnen die uh, nou, ervoor kiezen om zich aan te sluiten bij de Veenhardkerk. Um, nou, dat komt allemaal uitgebreid aan bod, maar het is feest bij ons en uh, nou, we hopen dat je het ook als een feest zult ervaren. Voordat we gaan starten, um, wil ik ook graag samen met u bidden. En ben je niet gewend om te bidden, luister dan en anders uh, mag je stilte met me meebidden. Heer God, dank u wel dat u ons samenbrengt. Heer, we komen allemaal uit onze huizen en we hebben allemaal onze weg afgelegd hier naartoe. Soms van heel ver weg, soms van dichtbij. Maar de heer, we zijn welkom bij u. En uh, we willen u ook uh, graag ontmoeten vanochtend. Heer, dank u wel dat u, uh, dat u het huis openstelt. En dat u zegt, heren, uh, heer, u zegt, als je uh, klopt, heer, dan, zal, dan zal ik open doen. Heer, we... We willen kloppen op uw deur en we willen u vragen, wilt u, wilt u open doen? Wilt u er zijn als we zoeken naar u? Wilt u tot ons spreken als we uw woord openen of als uh, liederen voor u zingen? Wilt u ons dan aanraken? Wilt u hier zijn met uw heilige geest en uh, ja, door de rij gaan en ons allemaal zien zoals we zijn? En geef ook heren dat we mogen loslaten waar we vast in zitten. Of het nou drukte is, het dagelijkse gezinsleven, het werk, ziekte, zorg. Heer, geeft dat we hier uh, ja, bij u mogen zijn en tot rust mogen komen. En geeft dat het feest mag zijn. We vieren vandaag feest. Feest voor u en feest met elkaar. Wilt u erbij zijn? Dat vragen we om Jezus' wil. Amen. We gaan samen zingen. Dat doen we met uh, vijf dames. We zingen drie liederen. En uh, nou, zij nemen ons helemaal mee. Ja, dankjewel. Uh, goedemorgen allemaal. Als je wat vaker in de Veenhaardkerk komt, dan uh, zijn er altijd verschillende bands. En uh, ons zie je nu in deze samenstellingen voor het eerst. Uh, dat is Sabina, Wilma, Anne en Rut. En ik ben Marian. En uh, Sabina, Wilma en ik die uh, vormen Shine. We zijn een groepje wat regelmatig bij elkaar komt om ons geloof te delen. En uh, er zijn nog een paar vrouwen bij. Maar we kwamen erachter dat we allemaal heel erg van zingen houden. En uh, we wisten ook dat hier uh, niet altijd een band is. En we zeiden, waarom gaan we het niet gewoon een keer proberen om hier in de Veenertkerk met elkaar te zingen? En uh, nou ja, dat kunnen altijd plannen blijven, maar we zeiden, we gaan het ook gewoon een keer echt doen. Dus uh, vanochtend uh, staan we hier voor het eerst. Um, best een beetje spannend, maar uh, we hebben er ook heel veel zin in. Um, we gaan drie liederen met elkaar zingen. En uh, dat zijn aanbiddingsliederen, twee liederen... Uh, ja, waarin we de, de grootheid van God uh, uh, bezingen, ook een kinderlied. En het is goed om uh, met elkaar te gaan staan en op die manier ook voluit van God te gaan zingen. Laten we gaan staan. Oh. zitten. Zullen we eens een aanmoedigingsapplaus geven? Zo voor de eerste keer ging het super goed, toch? Wat ik net vergeten was, en de mensen hebben het als het goed is wel gezien, op het scherm een foto... Oh, we gaan even terugspoelen, maar dat ligt aan mij. Uh, er is een, uh, een meisje geboren, Maud. Uh, uh, Diederik en, en Brit, ik kwam al jaren hier bij ons in de kerk, uh, die hebben een dochter gekregen. Maud, hier is de foto van haar. Ze is afgelopen vrijdag is er geboren, s ochtends. Het gaat allemaal goed. En, uh, nou, deze foto mochten we alvast laten zien. Dus, uh, ik, ik had het normaal gesproken van tevoren laten zien, had ik er ook voor gebeden. Maar Gerbrand. In het dan uh, zullen we ook danken en uh, samen het ook bij God brengen. Het is nu tijd voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. We hebben drie programma's. We hebben voor de allerkleinste, de Veenhard Kruimels noemen we dat. Dat is uh, voor de kinderen van 0 tot en met 4, uh, ja, tot 4 jaar. Uh, die worden opgevangen hier achter in de kerk. Zij mogen mee met Karin, Marieke en Denise. En dan hebben we de kids. Dat is voor de kinderen die in groep 1 tot en met groep 4 zitten. Die gaan mee met Margreet en met Anna. En we hebben de kanjers en die hebben een hele speciale leiding, want de eigen leiding was ziek. Maar die worden door de X-Point opgevangen, door Paul, Teun en Tim. Die gaan, gaan ze begeleiden vanochtend, dus dat wordt hartstikke mooi. Um, voor de kanjers, en dat is dus groep 5, 6, 7 en 8. En de kids, groep 1 tot en met 4, die geldt even een jas aan doen. En dan gaan we naar het schoolgebouw van de Fontein hiernaast. Daar is dan ruimte en krijgen ze op hun eigen niveau ook iets over God te horen. De rust is weergekeerd, het is uh, tijd om uh, de Bijbel te openen, dan lezen we Gods woord. en We doen dat uh, vandaag uit het Evangelie van Marcus. We lezen uit hoofdstuk 12 van een aantal versen, waarin uh, ja, Jezus in gesprek is met een uh, schriftgeleerde, met mensen om hem heen die hem uh, de ene keer uh, proberen met lastige vragen in de val te lokken. En, uh, en, maar nu krijgt hij een, een vraag ja, over... Ja, die op zich wel op interesse, uh, uh, over interesse gaat. Zo van ja heer, Wat is nou het belangrijkste wat we moeten doen? Nou, daar gaan we over lezen. Uh, we lezen vanaf vers 28 tot met vers 34. En u kunt met mij meelezen op het scherm. een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had... terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat hij, dat is Jezus... hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg... Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?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 Dankjewel uh, Ron. Het, uh, het jaarthema van, uh, van onze gemeente is leven als discipel. En binnen dat uh, jaarthema zijn we in de maand maart bezig geweest met het onderwerp aanbidding. En um, vandaag ronden we dat af. En aanbidding is, uh, nou, daar kan je heel verschillende gevoelens bij hebben. Dus voor sommige mensen is, uh, is dit aanbidding Een grote volle kerk, een mooi orgel, allemaal een boekje. En zingen. Voor andere mensen is dit aanbieding. Dat je je helemaal geeft aan God in muziek, in lofprijzing. Voor andere mensen is dit aanbieding. Dat je in de stilte God zoekt. En, uh, en dicht bij hem bent. Als je zo van de buitenkant naar kerken kijkt dan lijkt het dat de vorm van aanbidding het belangrijkste verschil is tussen de diverse kerken die we in Nederland hebben. En je zou je dan misschien ook uh, ja, kunnen bedenken dat als je een kerk gaat kiezen, dat dat is wat tussen je kiest. Ja, dat je kijkt welke vormen passen goed bij mij en daar sluit ik me bij aan. En misschien is dat ook wel zo voor sommige mensen, misschien voor jou, dat je een kerk zoekt met uh, lekkere muziek... of uh, dat je juist niet zo'n heel erg een hallelujah kerk wil... Of dat je nou, iets zoekt wat er een beetje ertussenin zit. En tegelijkertijd wil ik er ook een vraagteken bij zetten. Wat is het nou waar het in de kerk echt om gaat? Wat is belangrijk? Waar gaat het over in aanbidding? Weet je, sowieso ga, is, is aanbidding iets wat heel verschillende gevoelens oproept. Sommige mensen verlangen naar veel meer aanbidding, muziek, ruimte om jezelf echt te geven. Um, er zijn ook mensen die, uh, die het echt wel goed vinden zo. Die helemaal liever eerder minder aanbidding willen. Zeggen, ik vind het allemaal wel best. Doe mij maar een goede preek. Je hebt ook nuchtere mensen die zeggen van, ja weet je, uh, ik ga gewoon mee zoals het, uh, zoals het gaat. Als je van de buitenkant naar zo'n groep mensen kijkt, hè, zoals wij hier vanmorgen zitten. En uh, als je misschien niet heel veel hebt met God en geloof. Dan kan dat hele aanbiddingsblok wat we net hebben meegemaakt ook buitengewoon vervreemdend gevoel geven. Zo'n groep mensen in een gebouwtje die heel erg overdreven in een emotie gaat zitten. En allemaal dingen gaat zeggen uh, die je in een normaal leven nooit zou zeggen. Eigenlijk is aanbidding iets heel on-Nederlands. Wij zijn toch het land van uh, doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. En wij houden er helemaal niet van om mensen eindeloos op te hemelen. Misschien heb jij ook wel, als je hier bent en je hebt misschien bij God veel meer zoiets van, nou als, als God er dan is, dan zou ik hem liever eerst een paar vragen stellen, dan dat ik gelijk begin met hem op te hemen. En als je helemaal niet zoveel met God en geloof hebt en, en God is misschien dan ook wel iets vaags, dan kan je je helemaal afvragen, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Weet je, en een kerk zoals wij hier vanmorgen bij elkaar zijn, is een groep mensen die bij elkaar komt om God te aanbidden. En dan vieren we vandaag ook nog dat er mensen zijn die zich ervoor kiezen, vrijwillig, om zich daarbij aan te sluiten. Waarom zou je dat willen? Als je verder wilt komen op die vragen, als het gaat over aanbidding, wat is het nou precies, of wat doen we hier dan nou met elkaar en waarom wil je erbij horen. Dan moeten we een paar spaar dieper gaan dan alleen maar de vormen en de buitenkant en alle gevoelens en meningen die je daarover kunt hebben. Nou, het kleine stukje Bijbel wat we vanmorgen samen gelezen hebben, dat helpt ons daar verder bij. Je moet je voorstellen, Jezus is op het moment dat dit Bijbelgedeelte speelt in de week voor Pasen. Past perfect. En het is dezelfde tijd als waar wij nu zitten. Eind van deze week Wordt Jezus gekruisigd, gaat hij lijden en sterven. En Jezus werk drie jaar lang, gaat nu langzaam naar een hoogtepunt. En dat heeft Jezus zorgvuldig opgebouwd. Hij is al weken onderweg naar Jeruzalem. En iedereen voelt aan dat nu gaat het gebeuren en wat gaat er precies gebeuren. Hij is glorieus de stad binnengereden. De hele stad was in opschudding. En vervolgens heeft hij iets buitengewoon provocerends gedaan. Hij is de tempel binnen heeft het complete tempelplein overhoop gegooid. Zo'n grote puin op dat de hele tempeldienst een halve dag heeft stilgelegen. Tot grote woede van de Joodse leiders. Dit, bovenop alles wat Jezus al gezegd had, dit was de druppel. En zij hebben het besluit genomen. Jezus moet dood. Maar ze durven niet tot actie over te gaan. Want Jezus is veel te populair. Dus proberen ze op allerlei manieren hem in de val te lokken. Ze sturen mensen naar hem toe, overdag. Met allerlei strikvragen en speculatieve vragen en ingewikkelde problemen. In de hoop dat Jezus zich verspreekt en dat ze iets kunnen vinden om hem op te pakken. Maar alles mislukt. Overal heeft Jezus een antwoord op. Overal redt hij zich uit. En uiteindelijk staat iedereen met zijn mond vol tanden. En, en als alle vragen zijn uitgeraasd, dan staat er nog één man op. Een schriftgeleerde. En die schriftgeleerde die doet eigenlijk twee dingen in zijn vraag. Maar in de eerste plaats is het iets heel positiefs. Wat die man doet, is hij zoekt het hart van Jezus. Hij zoekt een gesprek van hart tot hart over de kern van het geloof. Alle strikvragen en ingewikkelde dingen schrijft dat nou eens aan de kant. En ga op zoek naar de kern. Als je, als je het stukje zo in eerste instantie leest... dan lijkt het een beetje alsof een soort catechismuslesje is... wat Jezus moet opzeggen. Maar het is meer. En dat komt, die, die man voegt er ook iets aan toe. Hij zegt, ja, dit is het grote gebod. God liefhebben boven alles... En naast is jezelf. Maar, zegt hij... dat is meer waard... dan alle brandoffers en slachtoffers. En wat die man laat zien... is dat het een man is... die de kern van het geloof... heeft begrepen. Ook in het Oude Testament... gaat het nergens... alleen maar om regeltjes... of voorschriften... of dingen die je moet doen. In het Oude Testament gaat het aan het begin van de wet direct over liefde. Liefde voor God. Liefde voor de mensen om je heen. En wie, wie het Oude Testament echt doorgrond, die voelt dat. Het is geen offervuur wat God behaagt, zegt de Bijbel. In een andere psalm zegt God, denk nou niet dat ik dieren nodig heb. De hele wereld, alle schepping, de hele, die, alle dieren zijn van mij. Denk dat ik op je koeien en schapen zit te wachten... Ik wil jou, ik wil jouw hart, ik wil jouw ziel. Op, op, het, op het meest trieste moment van Davids leven, als David echt op zijn knieën ligt, geeft David het toe. Het enige wat God raakt, wat hem kan bewegen, zijn niet grote offers, maar het offer van een gebroken hart. En Het profeetje Zaja zegt namens God. Denk je dat jullie vasten mij ook maar iets interesseert? Denk je dat ik er blij van word als je veertig dagen niet eet of niet snoept? Wat ik wil is dat je onderdrukten vrijheid geeft. Dat je je brood deelt met armen. Dat je onderdak verschaft en mensen die geen huis hebben. Dat is waar Gods hart klopt. God wil geen mensen die verschrikkelijk hun best doen. God wil geen mensen die zich enorme inspanningen getroosten. Geen mensen die geweldige offers brengen. Geen mensen die helemaal losgaan in aanbidding of zich juist keurig aan alle regels houden. God houdt van mensen. En God verlangt naar mensen die zich met hart en ziel aan hem geven en van hem houden. En dat die liefde gedeeld en vermenigvuldigd wordt. In alle relaties waarin je als mens staat. Dat is waar God naar verlangt. Kijk, zegt die man. Veeg al die striksvragen, die speculatieve dingen en die moeilijke kwesties naar nou de kant. Dit zijn de vragen die je aan Jezus moet stellen. Als je bij Jezus doorvraagt, is het dan een praatjesmaker? Of proef je daar liefde? Liefde voor God en voor mensen. Kan je met Jezus doorpraten? Over het hart van het geloof. Als Jezus op die golflengte zit, dan zit het goed. Weet je, en wij kunnen met z'n allen ontzettend veel van die man leren. We kunnen ons eindeloos verliezen in discussies over smaak en vormen en wat we ervan vinden en waar we ons goed bij voelen. En deze man zegt, dit zijn de vragen die je moet stellen. Proef je liefde voor God en voor mensen. Zie je vruchten van liefde. Zie je hartelijkheid en zachtheid en geduld en goedheid. En Jezus laat in zijn antwoord zien dat ook hij begrepen heeft waar het geloof echt over gaat. En daar hebben twee mensen even van hart tot hart contact. En als je bij Jezus echt doorvraagt, word je overweldigd door de liefde die je tegemoet komt. Wat die man ook doet, en daar zit het scherpe randje van dit gesprek. Wat die man ook doet, <coughs> hij probeert als het ware een, een, een brug te slaan, te midden van alle spanning die er in Jeruzalem is. En aan de ene kant zegt hij, maar tegen alle mensen die om hem heen staan, hij zegt, kijk jongens, we kunnen ons, ons geprovoceerd voelen door Jezus, Boos worden, maar als we nou eens echt, echt doorvragen, dan zit er een goed hart. Laten we proberen met elkaar om Jezus echt te begrijpen. Weet je, en eigenlijk vind ik dat hij wel een goed punt had met die tempel. Weet je, wat heb je aan een geweldige tempel, een eindeloze offerdienst, als daar geen volk achter zit, dat met hart en ziel houdt van God en van de mensen om hem heen. En misschien is het heel provocerend en is het niet jouw taal. Maar Jezus heeft toch eigenlijk wel een heel goed punt. Hebben we het niet nodig dat er iemand is hier in het volk die het gewoon een keer recht in ons gezicht zegt? Hm? En je proeft bewondering voor het onderwijs voor Jezus. Voor de radicaliteit van Jezus. Maar tegelijkertijd, ook Jezus moet een stapje maken. Want weet je, zegt die man, dit is het grote gebod. Dat, dat is wat ons als, als Joodse volk samenbindt. Er is geen God dan de Heer. Niemand is aan hem gelijk. Ook jij niet, Jezus. Ook jij niet. En, en, maar dat is volgens mij ook helemaal niet wat je wil zeggen. Toch? En Jezus krijgt hier een joekel van een escape aangeboden. Weet je, als Jezus hierop ingaat en inderdaad zegt, nee, dat heb ik natuurlijk ook nooit willen zeggen, wil gewoon een goed punt maken, dan komt hij er alsnog mee weg. Dan loopt het met een sisser af. En dan heb je grote kans dat het volk ook nog zegt, het is toch maar goed dat we iemand hebben, Jezus, die die zakken vullen ze in de tempel, het gewoon een keer recht in hun gezicht durft te zeggen. En wat je voelt, is dat Jezus ook in dit gesprek enorm onder druk wordt gezet. En zijn beantwoording is opnieuw geniaal. Hij pakt het positieve op als eerste. En hij zegt tegen die man, dit is goed, je hebt, dit is inderdaad het hart van het geloof. Dit is waar het over gaat. En er is die klik. En tegelijkertijd daagt Jezus uit. Hij zegt tegen die man, je bent niet ver van het Koninkrijk van God. Je bent er bijna nog één stapje. Het stapje naar mij. Als je dit grote gebod omarmt, is het enige wat je rest, dat je ook mij omarmt. Wat die man wil doen is dat hij van Jezus een rabbi wil maken, een profeet, een man met een mooie boodschap. Dat laat Jezus niet gebeuren. Jezus zegt dat het verhaal bij die tempel was niet alleen maar een symbolische handeling en een punt wat ik even wilde maken. Nee, dat moment bij de tempel, dat was God zelf die terugkeert naar Sion en constateert dat er geen vruchten groeien aan de boom die hij geplant heeft. Het was Gods oordeel over de tempel. Het was de constatering dat jullie, volk, mensen in deze wereld niet in staat zijn om dit grote gebod werkelijk na te leven. Als dit gebod werkelijkheid moet worden, moet er meer gebeuren dan een tempel vol offerdieren. Wat er moet gebeuren, is dat God zelf moet gaan ingrijpen. En Jezus' totale werk op aarde. Alles wat hij gezegd heeft en wat hij gedaan heeft, wat hij heeft laten zien. Zijn lijden, sterven en opstanding. De vestiging van het Koninkrijk van God. Dat is wat nodig is. Zodat dit grote gebod werkelijkheid kan worden. In de harten en de levens van mensen. En Jezus liefhebben. Hem vertrouwen. Hem volgen. Dat is de manier om dat koninkrijk van God binnen te gaan. Jezus is niet een bijzondere rabbi of profeet. Hij is de door God gezonden verlosser. En als je iets wil met dat grote gebod, dan begint dat met Jezus liefhebben, van hem houden met alles wat je hebt. Jezus is geen rabbi. Hij is de Zoon van God. Hij wil jou niet alleen onderwijzen. Hij wil jou verlossen. Jezus wil jou geven wat de tempel je niet kan geven. Namelijk een hart dat overstroomt van liefde. Voor God en voor de mensen om je heen. En het is geweldig dat Jezus die man niet wups, aan de kant veegt. Maar een stap naar hem toe maakt, zijn hand heel ver uitstrekt en zegt: je bent niet ver. Het is één stapje. Kom maar. Je bent welkom. Als wij het hebben over aanbidding, voor liefde, voor God en voor de mensen, door Jezus, doordat we van Hem houden dan kan die liefde op allerlei verschillende manieren vormgeven. Er zijn momenten dat je die liefde omarmt en koestert, als we hier samen aan bidden. Er zijn momenten dat je die liefde deelt, leeft, om je heen verspreidt. Er zijn momenten dat die liefde die je drijft om dingen op te pakken en van de grond te tillen. Er zijn ook momenten dat je wordt uitgelegd, dat je die liefde moet gaan vertrouwen, dat je erbij vol moet houden. Maar altijd draait het in het christelijk geloof om deze kern. Liefde voor God en voor de mensen om ons heen. En alle verschillende vormen van aanbidding die we gezien hebben en die je er nog bij kan bedenken. In alle diversiteit zijn het allemaal uitingsvormen van die liefde. Daar klopt het hart van het christelijk geloof. En dat geeft verbondenheid en ruimte tegelijkertijd. Het geeft verbondenheid, omdat dat het is wat ons in de kern samenbindt. Wij samen zijn een groep mensen die houden van de Heer Jezus. Dat is in de kern wat we zijn. En als we met elkaar in gesprek gaan, waar het ook over gaat... moeten we onder smaken, onder meningen, onder vormen... op dat niveau elkaar proberen te vinden. En als we elkaar op dat niveau raken dan kunnen we ook over verschillen heen stappen. En dan ontdekken we dat het tegelijkertijd ruimte biedt. Want, want wij zijn bij elkaar in een diepe eenheid, maar met heel verschillende mensen. Heel verschillende types, die ook houden van heel verschillende vormen. En al die verschillende vormen mogen er zijn. En dat raakt aan de kernwaarden van de Veenhaardkerk. In de allereerste plaats aan Jezus zelf. Hij is het centrum van deze gemeente. Wij houden van Jezus. Maar dan in die verbondenheid met Jezus ook de ruimte om te zijn waar jij bent. Op jouw weg met God. En de ruimte om te zijn wie jij bent. En dan ruimte, niet in de allereerste plaats om ruimte te claimen voor jezelf. Maar in de allereerste plaats om ruimte te geven... Aan de ander. En als aanbidding voortkomt uit die bron van liefde. Dan is het altijd aanbidding die ruimte maakt voor anderen om mee te doen en aan te haken. Om binnen te stappen. Geen vorm van aanbidding waarbij mensen gillend weglopen. Dan is aanbidding altijd ook in de eerste plaats gericht op wat die ander nodig heeft. Hartelijk Open en gastvrij. En als, we, en als we dit verhaal van Jezus verbinden met, met wie wij zijn als gemeente en met het welkomstmoment van vanmorgen. dan zegt dit stukje in de allereerste plaats: als er, als er achter de aanbidding van vanmorgen, als er achter het feest van deze dag, niet een gemeenschap staat die die liefde voor God en mensen ook leeft, dan wordt het hol en leeg. Dit verhaal vertelt ons wie we in de kern zijn. En waarom je hierbij zou willen horen. Wij zijn een groep mensen die houden van Jezus. En die door Hem vol willen lopen van liefde voor God en voor de mensen om ons heen. En als je bij deze gemeenschap wil horen, dan doe je dat niet omdat er lekkere muziek is. Dan doe je dat niet omdat dat zo hoort. Of omdat je je verplicht voelt. Dan doe je dat omdat je bij die beweging wilt horen. Omdat je onderdeel wil zijn van die beweging van liefde ontvangen van God. Van het beantwoorden van de liefde van God. Van het gezonder worden door het, met de liefde van God. Naar de wereld om ons heen. Onderdeel worden van die beweging. Vervuld worden met die liefde. Dat je alle vormen, alle strikvragen, alle speculatieve kwesties aan de kant schuift. En uiteindelijk zegt, dit is waar het hart van het leven klopt. Omdat we samen geloven dat dit, dit verhaal van liefde, goed nieuws is voor de wereld om ons heen. Dat dit is wat meidrecht en wilnis en de ronde venen nodig hebben. Dat daar waar liefde woont, waar mensen van God en de mensen om hen heen houden, dat je daar tot je bestemming komt. Dat je daar gelukkig wordt. Dat daar het leven klopt. En dat we daarbij willen horen. Die liefde, die hartslag in ons leven. En hoe kan je dat pakken? Hoe kan je die liefde vinden? Hoe kan dat gaan bruisen in jou en ons samen? En misschien begint dat wel met de constatering. Dat dat geweldige grote gebod. Wat je zo sympathiek kan vinden. Liefde voor God en voor de mensen. Dat dat altijd iets zal houden van een ideaal. Weet je, als dat werkelijkheid wordt. Als we dat met z'n allen zouden doen. Dan komt de hemel op aarde. Dan zijn we er. En laten we heel eerlijk toegeven. Dat lukt niet heel erg. Maar er is een droom. Er is een profetie. Er is een hoop. Het koninkrijk van God. Daar, als God ingrijpt waar hij regeert, daar is het werkelijkheid. En Jezus zegt tegen die wetgeleden, tegen jou vanmorgen, jij bent niet ver van het koninkrijk van God. En als hij dat tegen die wetgeleerde zegt, dan zit er ook een stukje humor in. Je bent niet ver van het koninkrijk van God, nee. Als die man echt door zou vragen, als die man echt op zoek zou gaan, dan zou die ontdekken dat hij tegenover de enige man stond in de wereldgeschiedenis die dit gebod tot in alle details, tot in de uiterste finesse geleefd heeft. Dan zou hij bij een leven ontmoeten wat overstroomt van liefde voor God en mensen. Dan zou hij ontdekken dat dit grote gebod in levende lijve voor hem stond. Met open armen. Beste man, je bent niet ver. Doe je ogen open. De koning staat tegenover je. Stap naar binnen. En de man is niet ver van het koninkrijk van God. In tijd. Minder dan een week. Dan is het grote moment... Dat Jezus Gods Koninkrijk gaat vestigen in zijn dood en opstanding. Je gaat het meemaken. Let op. Ik heb het je gezegd. Het is niet ver meer. Jezus heeft het leven geleid dat wij hadden moeten leiden. Hij heeft een leven geleid dat overstroomde van liefde voor God en mensen. Maar hij is de dood gestorven die wij hadden moeten sterven. Hij is ten onder gegaan aan liefdeloosheid en haat. Dat is de boodschap van de week die voor ons ligt. Dat is het verhaal dat komende week in talloze bewoordingen en klanken verteld zal worden. En dat verhaal verandert alles. Ik hoef hier vanochtend niet meer te staan met de boodschap, dit is het grote gebod. Doe dat. En je komt het koninkrijk van God binnen. Ik mag vanmorgen een ander verhaal vertellen. Ik mag vanmorgen vertellen dat jij Gods Koninkrijk binnen mag gaan. Op grond van alles wat Jezus gedaan heeft. We hebben hier in de kerk een prachtig kruis staan. En dat kruis vertelt precies het verhaal wat ik vanmorgen wil vertellen. Jezus is de deur, de opening, de ingang naar het Koninkrijk van God. En als hij aan het kruis hangt. Dan gaat die deur open. Dan mag jij binnenwandelen. Door Jezus heen. Die stap door dat kruis heen. Dat is het enige wat jou scheidt van het koninkrijk van God. En Jezus nodigt je van harte uit om binnen te stappen. Door Hem mogen wij Gods koninkrijk binnengaan. Op grond van alles wat Hij heeft gedaan. Dat vieren wij een week lang. Daar staan we bij stil. En vervolgens mag jij leven als een inwoner van Gods koninkrijk. Mag jij worden wat je in Jezus bent. En in al die verhalen en beelden van lijden zien we verdriet, zien we pijn, zien we de straf van God. Maar voor wie goed kijkt naar een kruis, zie je glorieus boven al het lijden uit Gods liefde. Jezus liefde, waarmee hij zich geeft voor jou. Laat die liefde al jouw aarzelingen, al jouw twijfels aan de kant schuiven. Laat die liefde jouw hart veroveren en je brengen tot die ene stap. Hou van hem met alles wat je hebt. Ik heb drie toepassingen. Eerste, een praktische tip. Als je God wilt aanbieden, en niet alleen maar in emotie wilt blijven hangen, maar, maar dieper bij jezelf de binnen, waar het over gaat, is een mooie manier om, God, um, om de namen van God op te zoeken. Als je even googelt, dan kom je allerlei lijsten tegen met, met alle namen die er zijn van God. En als je die één voor één bij langs loopt en bij je binnen laat landen, dan zal je onder de indruk raken van de grootheid en de goedheid van God. En dan kom je tot aanbidding. En er zijn altijd een paar namen die jou in je hart raken. Tip. Aanbid God en gebruik zijn namen. Tweede tip voor de week die voor ons ligt. We gaan de Leidersweek in, de Goede Week, de Stille Week, hoe je het ook noemt. En Misschien uh, ga jij naar bijzondere muziek luisteren... of, of komen vast films langs over Jezus... Of, of Um, ga je in Bijbel lezen, de leidersverhalen lezen. Gebruik die leidersverhalen om onder de indruk te raken van de grootheid en van de liefde van Jezus. Gebruik die verhalen dat je gaat houden van Hem. En als laatste, um, we gaan zo uh, mensen, mensen welkom heten in onze gemeente. Daar maken we een feest van en mensen kiezen daarvoor. Um, maar dit is niet exclusief voor een paar mensen. Gebruik dat moment om je welkom te voelen. Je kan altijd aanhaken en meedoen. De opmerking van Jezus is voor ons allemaal. Niemand, sinds Jezus, is niemand ver van het Koninkrijk van God. Zijn hele welkomstmoment is één hartelijke uitnodiging. Ook voor jou. Zullen we samen bieden? Grote God, hoe groot bent u, hoe overweldigend is uw liefde, hoe groot is uw trouw. Wandel ons leven binnen, omarm ons met alles wat u bent. En geef Heer, dat wij zelf mensen worden, die overstromen van liefde voor u en de mensen om ons heen. Dat is ons verlangen. En we zien op hoeveel manieren we erin tekort schieten. Dat beseffen we. Maar we zoeken ons hoop en ons houden vast bij u. Komt u ons leven binnen. Trek ons naar u toe. Heren, en uh, laat die liefde de hartslag worden van ons leven. Dat is ons verlangen. In Jezus naam. Amen. Ga zingen. Gebram zei het al, uh, de liefde van Jezus, daar kun je naar luisteren, naar de woorden. Je kunt erover bidden, maar je kunt er ook uh, over zingen. Laten we met elkaar gaan staan en zingen van de, de liefde voor Jezus. In lof aan bidding. Zitten we gaan, uh, we gaan samen bidden. We gaan zo. Uh, ik zal mout meenemen in het gebed, uh, niet vergeten. Is nog een ander punt uh, voor voorbeden? Um, Ingrid Rebel, als je vaker in de Veenlandkijk komt, dan, dan ken je haar misschien. Zij moet uh, komende weekend uh, naar het ziekenhuis. Zij, uh, zij zit in het traject, ze wil heel graag kinderen en dat, dat lukt niet. En daarvoor is uh, komende week een belangrijke, uh, belangrijke ingreep. En uh, ze heeft gevraagd of, uh, of we daar alsjeblieft ook hiervoor willen bidden. En dat willen we graag doen. Laten we naar God toe gaan. Goede God, Vader in de hemel. U brengt ons hier bij elkaar. Heer, en, um, in alle verschillen en diversiteit houden we samen van u. En dat willen we ook zeggen en uitspreken. <kijkt> u bent een groot God. Uw goedheid is eindeloos. Uw zorg houdt nooit op. Heer, u bent een God waarover we eindeloos enthousiast kunnen zijn. En een God die we heel dichtbij kunnen koesteren. En die we vol ontzag kunnen zien. In de grootsheid van de natuur om ons heen. U bent de God die ons bevrijdt. U bent de God die ons draagt. U bent de God die ons vuur en kracht geeft. U bent de God die ons leven geeft. U bent groot. En u bent om van te houden. en zo samen, verenigd in de liefde voor u, willen we ook samen bidden. In de andere plaats willen we u bedanken voor de geboorte van Maud. Wat geweldig om uh, samen zo'n klein kind te koesteren, ook hier in de gemeente. Heer, geef dat ze uh, gezond mag zijn, goed mag groeien, zeker die eerste weken. wil bij uh, Britt en Diederik zijn en uh, geef herstel en geef dat ze uh, ja, het allemaal goed oppakken. Wilt u dichtbij zijn en geef dat ze ontzettend kunnen genieten van dit geweldige cadeau. Heer, en Samen bidden we voor Ingrid heer, die... Uh, ook hier heel erg naar verlangt, um, maar nog niet heeft ontvangen. We willen dat in uw handen leggen. Heer, wilt u de, de dokters en de medische ingreep zegenen, maar wilt u ook uh, boven alles heel dicht bij haarzelf zijn? Heer, dat is wat we van u willen vragen. Heer, Geef haar uh, uw nabijheid in het hele traject. Heer, we, we komen bij u na, na een week die... Ook heftig was vanwege dat bizarre vliegtuigongeluk. Heren, waarin we ook heel erg stilgezet worden bij de, ja, de onvolmaaktheid van deze wereld. Bij hoe beperkt wij mensen zijn, hoe ziek we kunnen worden. Heren, en, we, en we willen bidden voor de slachtoffers, voor de familie, voor de, voor de piloot die uh, hiertoe kwam. Voor de mensen om hem heen. Hoe heftig moet het zijn, Heer? heer en, uh, en hoe slaan al onze dromen en al onze idealen op zulke momenten ook stuk? En hoe gaaf het is dat we een God hebben dat we ondanks dit soort verhalen hoop hebben. Heer, deze wereld heeft uw liefde nodig. Dat die piloot, dat hebben de mensen die nu achterblijven, dat hebben wij. Heer, en daar willen we om bidden. Geef dat er veel plekken zijn waar die liefde mag stromen. Hier in de Kerk, maar ook in al die andere kerken hier en eronderheen. Geef dat er even zoveel plekken zijn waar uw liefde stroomt, waar mensen vol worden van u, waarvan een getuigenis uit mag gaan. Dat er in deze wereld hoop en liefde te vinden is. Dat is ons gebed. Voor ons, voor de wereld om ons heen. We bidden dat in Jezus' naam. Amen. De kinderen komen al binnen. Dat is prima. Kom maar. Kom lekker zitten. We wachten heel even tot de rust is weergekeerd. Misschien kan iemand, de... uh, Wim, Dan kan je de deuren dicht. Uh... Mensen, ik ga proberen er nog even bovenuit te komen om een paar dingen te zeggen. Ondertussen druppelen er af en toe nog kindjes, dat vinden we helemaal niet erg. We zijn, uh, we zijn toegekomen aan het moment dat we mensen welkom gaan heten. Het gaat niet om mensen die uh, vandaag belijdenis doen of die gedoopt gaan worden. Het zijn mensen die ervoor kiezen om zich bij de Veenlaardkijk aan te sluiten. Daar maken we een bijzonder moment van. Als je gedoopt wordt, dan, uh, dan gaat God met je onderweg. Dan verbind je je leven aan Jezus, wordt God je vader en gaat de Heilige Geest in jou wonen. En dat is niet alleen maar één moment. Dat is een voortdurend voortgaand proces. En deze mensen kiezen ervoor om, om dat proces van bij God zijn en met God onderweg zijn en vernieuwing vanaf nu vorm te geven binnen de gemeenschap van de Veenhaardkerk. Ze verbinden zich opnieuw aan God binnen onze gemeenschap. En wij kiezen er vandaag samen met hen opnieuw voor om bij God te horen... Van hem te houden. En uh, ons leven door hem te laten vernieuwen. Omdat we nieuwe mensen willen worden. En samen steeds meer op Jezus willen gaan lijken. Dat is waar we vandaag samen met de mensen die we welkom heten voor gaan kiezen. Nou, we willen uh, eerst maar eens die mensen op het podium vragen. Willen jullie met z'n allen komen? Uh, twee families, twee gezinnen. Gaan ze eerst zelf wat vertellen. En dan... Uh, Gaan we eens een paar vragen stellen. Als jullie hier gaan staan, dan vragen we de andere familie aan die kant. Oh ja, dat mag ook. Jullie ja. ook. <laughs> um, we beginnen met, uh, met onze Iraanse familie. Ahmed, wil jij uh, iets vertellen zeg maar, aan de mensen wie jullie zijn... en uh, nou, waarom jullie je bij deze gemeente willen aansluiten? Hoi allemaal. Uh, eigenlijk kan ik niet goed gesproken in Nederlands, taal, maar ik probeer tot uh, duidelijk te praten. Uh, ja, ik, uh, ik ben Ahmad, ik kom uit in Iran. Ik nu is woon nu in Amsterdam. Ik ben uh, bijna is vijf jaar geleden in Nederlands kwam. Van eigen land is uh, gevlocht. Ik ben eens blij bij jullie te zijn. En daarom, ik vind als uh, wij geloven bij de. Jezus wordt eens kinderen van de God. Als ik word kinderen, wij worden kinderen van God. Wij zijn allemaal eens broer en zus. Ik altijd, ik daar zit, als het komt hier, soms komt hier. Ik kijk naar deze moskee. Moskee, toch? Ja, ja. Ja. Ik kan altijd mijn, mijn achtergrond even vergelijken maken met de nieuwe geloof. Ik, van vijf jaar geleden, is uh, bij Jezus is geloof hebben. Ja, ik kan nu be beter begrijpen wat bedoel. Ja, ik, kan, ik weet het niet. Ik kan duidelijk praten of nee. Het ja. nee, is heel duidelijk. Ja, echt waar? Ja, ja. Wa ja. Oh, oké, okay, is goed. Ja, als we moet uh, met de eigen taal voor veel mensen is, uh, praten met de veel mensen is moeilijk. Als je moet met de andere taal voor veel mensen is praten, vol volgens mij wordt het moeilijker. Ja, ja, ja. Ja. ja. Ja, ik uh, altijd eens vergelijken maken dan ik uh, met de achtergrond van eigen geloof, met het nieuwe geloof, ik vind deze geloof is waar. Die is beste van de, van de wereld, voor de wereld, ja. Daarom ik nu, kennis Jezus, ik weet alleen moet liefde hebben. En Jezus, bij de deze, is, uh, Marcus toch? Marcus, ja, ja. Marcus zegt als geen liefde eigenlijk geen dingen, ja. Ja, ik uh, uh, elke uh, zondag ga naar eigen kerk in Utrecht, met de eigen taal. Maar ik uh, bin, ben, ik ben blij bij jullie. Daarom ik vind ik hier uh, Veenaarkerk een goede kerk. Voor ikzelf ook, voor mijn kinderen ook, heel veel plan hebben. Is goed. Ik vind dit goed. Oké. Okay. dank je. Ja. Het is een beetje bijzonder, maar, maar uh, Ahmed en zijn uh, familie zijn dus eigenlijk lid van twee kerken. Ze hebben een kerk in Utrecht van een Iraanse gemeente waar ze hun eigen taal met, met Iraanse mensen uh, kunnen groeien in hun geloof. En, en dit is de gemeenschap die dicht om hen heen staat, geografisch, en waar ze op kringen en dat soort dingen meedraaien. Ze zullen ze niet altijd op zondag zien, maar ze zijn wel helemaal onderdeel van, uh, van onze gemeenschap. We, we gaan even, even tussendoor wat anders doen, want het is... Uh, Ahmed legde net al uit, taal is een lastig ding. Uh, zeker als je uit Iran komt en je moet het leren. En we gaan proberen een beetje te voelen wat zij voelen als, we in, uh, in, uh, als zij in de kerk komen en ze moeten eens dingen in het Nederlands doen. We gaan uh, een lied zingen. Dit is de dag. Ik denk dat als je een beetje bekend bent in een christelijke kerk, dan ken je het lied misschien wel. We gaan het eerst in het Nederlands zingen en daarna in het Farsi, de taal van de Iran. Het wordt meegebeamd. Ik geef de microfoon aan onze Iraanse familie. Die gaan ons een beetje begeleiden. Ik zeg er van tevoren bij, de geest spreekt alle talen. Heel belangrijk om je aan vast te houden. Maar het is ook mooi om zo samen een stap te maken naar hen toe. We gaan, uh, we gaan samen zingen. Ja. صادق کنیم، صادق کنیم، با واجد نماییم، با واجد نماییم. این اشزوزی که خدا باند سا. شیطان کنیم، با واجد نماییم. این است روزی که خدا باند سا. Hier word ik heel erg blij van. Het is mooi om zo in alle talen. We gaan naar jou, Janna. Ja, goedemorgen. Um, wij staan hier zonder dik. Uh, dat heeft een reden. Hij heeft er zelf voor gekozen om uh, hier niet aanwezig te zijn. Omdat, uh, nou, hier op het podium staan is niet zijn ding. Dus hij staat er helemaal van harte achter, achter dat wij lid worden. Maar uh, hij is er niet. Dus we doen het met onze meiden. Ik ben heel blij dat die hier wel uh, mee zijn. Een jaar geleden zijn wij hier gekomen bij de Veenoudkerk. Nadat wij uh, vanaf onze geboorte eigenlijk in Wilnis bij de Hevormde Kerk geweest zijn. Door allerlei dingen was ons plekje daar niet meer. Dus dan ga je op zoek naar wat anders. Uh, Esther, mijn zus, die uh, was hier al en die was altijd enthousiast. Dus we zijn gaan kijken... En we hebben meegedaan, dat was de eerste ochtend, was hier gelijk rondlopen met al die schilderijen en zo. Dus dachten: dacht, oh, dit is ook kerk dus. Het is weer eens wat anders. Um, toen hebben we de ontdekkursus gedaan. We hebben heel veel gesprekken gevoerd, samen ook. Um, ons geloof is veranderd hierin. Uh, we leven dichter bij Jezus. We voelen Hem meer thuis. Dus dat is eigenlijk heel mooi. Eigenlijk zijn we gewoon heel dankbaar en blij dat de Heer ons hierheen gebracht heeft. En we hopen gewoon heel erg dat we hier een plekje kunnen vinden en uh, met jullie gemeente te zijn. Ja, fantastisch. Dankjewel. Ik ga, ik ga een paar vragen stellen. En dan doen we het zo. We hebben twee groepen. En als we dan gewoon um, met het hele gezin ja zeggen. Is dat een idee? Eerst jullie en dan jullie. Ja, oké. Okay. De vragen worden, denk ik, meegebiend. En de vragen zijn, geloven jullie samen met ons in God de Vader en dat we hem alleen willen dienen? Geloven jullie in Jezus als Heer en Verlosser en dat we op hem alleen willen vertrouwen? En in de Heilige Geest en dat we ons door hem alleen willen laten leiden en vernieuwen? Geloven jullie dat de Heilige Geest jullie aan deze gemeente toevoegt als levende stenen voor de bouw van dit geestelijke huis? En beloven jullie in afhankelijkheid van God... En met inzet van jullie graven eraan mee te werken, dat de Veenlaardkerk steeds meer een plaats wordt waar God woont door zijn geest. Ja, ja. ja? en jullie? Ja. ja. Oké, okay, gaaf. Laten we, laten we allemaal gaan staan, dan heb ik een vraag aan jullie. Mensen, ontvangen jullie deze gezinnen als een geschenk uit Gods hand en als levende stenen voor de bouw van onze gemeente. Wat is jullie antwoord? Ja. Fantastisch. Ga lekker zitten. Ik heb een... Uh... We willen jullie graag zegenen. En op die manier welkom heten in onze gemeente. De goedheid van God. Die hij heeft laten zien in Jezus Christus. En die door de Heilige Geest een kracht wordt in levens van mensen. Is er voor jullie. Zodat je in staat bent om jullie beleidenis vol te houden. En je belofte te volbrengen. Amen. Um, we gaan nu eerst uh, samen... Nee, ik zie iemand schudden. Oké. Okay. <laughs> um, dan wil ik uh, Klaas-Jan en het kinderwerk. Ik weet niet, Christa denk ik. Ja. We gaan eerst de kinderen doen en dan Klaas-Jan. Dat <laughs> ze maar gauw hier neer. Alsjeblieft. Oh, deze heeft wat onderhoud nodig, ben ik bang. Ja, nou wij hebben vanuit het met de kinderen hebben wij allemaal kaartjes gemaakt. En aan deze boomgangen. Om jullie welkom te heten. En uh, we vinden het heel fijn dat jullie er zijn. En we hopen dat jullie ook uh, hier fijn uh, naar jullie zien gaan hebben in deze gemeente. Het is een appelboompje en uh, nou, zoals jullie uh, vrucht mogen dragen zal, als jullie het goed verzorgen, deze boom ook vruchten uh, uh, uitkomen. Ja, oké. Okay. We laten ze even staan en dan vragen we Klaas-Jan. Uh... Kijk eens Klaas-Jan, alsjeblieft. Goedemorgen. Ik ben... Uh kringleider van uh, Johanne en Dick en van Amat. Um, Henny is er vandaag niet, dus ik zeg voor haar ook even waar. En uh, Masuma, ook voor jou. Um, het, grootste, het grootste offer, heet het vandaag. En Amat en Masuma, jullie hebben al een heel groot offer ook gebracht. Denk ik. En uh, ik heb daar een uh, stukje tekst bij uh, vanuit de Bijbel gepakt. Waar ik meteen aan moest denken toen ik aan jullie dacht. En dat staat in Genesis 12 uh, vers 1. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land. Verlaat je familie. Verlaat ook je naaste verwanten. En ga naar het land dat ik je zal wijzen. Um, eigenlijk had ik er nog een stukje bij. En uh, dat heb ik uit Matthäus 5, vers 10. Um, het staat in de bergreden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Amat, je bent een aanwinst voor onze kring. En Masuma. Voor hen kan ik het niet helemaal zeggen, maar ik verwacht hetzelfde. Um, Dick, Johanna... Jullie uh, zijn ook overgekomen. En ik ken jullie als een paar mensen die heel erg nieuwsgierig zijn. Alles willen uitpluizen tot aan de bodem, zeg maar. En dat is helemaal niet erg, dat is fantastisch. En um, jullie zijn ook bezig met het uh, lezen van de Bijbel van voor naar achter uh, in één jaar. En... Um, dus ik heb daarbij gezocht, 1 Thessalonicense 5 vers 21 en er staat onderzoek alles, behoud het goede. Dat wil ik jullie meegeven. Welkom in onze kringen en welkom hier in de Veenhaardkerk. Ja, dank je. Ja, we krijgen straks uh, uitgebreide gelegenheid allemaal om jullie welkom te heten, persoonlijk. We... We proberen het op heel veel verschillende manieren te doen. We zijn heel blij dat we dit moment samen kunnen vieren. Straks van allerlei lekkere dingen bij de koffie. Volgens mij, uh, Joanne, hebben jullie nog heel hard zitten bakken en zo. Dus daar kunnen we allemaal van, uh, van genieten. Dus ga vooral voorlopig nog niet weg. Um, we gaan nog één lied samen zingen. Voor mij mogen jullie gaan zitten. Dan kan je het op de beamer meekijken. Kunnen we allemaal... Uh, of gaan jullie weer luisteren? Laten zingen, hè? Ja. Ga met z'n allen zingen. Ga lekker op jullie plek zitten. Dan mogen we met z'n allen gaan staan. We mogen staan. gaan staan. Ja. Move on, then Ik heb nog een, een paar mededelingen voordat we helemaal afronden. Ben je nou blij met ons? Wil je dit feest meevieren? Blijf dan vooral zo meteen nog, uh, nog even plakken. Uh, er staan uh, prachtig mooi versierde cakejes voor bij de koffie, bij de thee. En uh, nou, vier het met ons mee. Ben je nou benieuwd en nieuwsgierig naar uh, ja, wat de Veenhardkerk is? En uh, uh, wil je op de hoogte blijven van alles wat wij organiseren? Laat dan je gegevens achter bij het schrift wat je bij de uitgang vindt. En zou je overwegen om misschien ook met ons mee te doen en bij ons aan te sluiten, dan wil ik je attenderen op de introductiecursus die eerdaags gaat lopen. Wil je daar meer over weten? Schiet dan straks Scherbram of mij even aan en uh, dan uh, kunnen we je daar meer over vertellen. Als kerk vinden we het heel fijn om midden in, uh, in de Ronde Venen een plekje te hebben waarin we nou, iets kunnen betekenen. Niet alleen voor de mensen die hier aansluiten bij ons, maar ook gewoon voor de mensen in de Ronde Venen. Dat doen we op ja, grote en kleine manieren. En een kleine manier is dat we elke week een bos bloemen weggeven. Deze week willen we de bloemen weggeven aan een medewerker van Zodiac. Dat is een bedrijf hier op de industrieterrein in Meidrecht. Daar is afgelopen woensdag een gewapende overval geweest. En die man is bedreigd en uh, natuurlijk heel erg geschrokken. En uh, nou, we willen hem uh, de bloemen geven. En tot slot hebben we nog de collecten. we gaan zo meteen, uh, ja, we hebben het vandaag over het grootste offer gehad, maar we gaan nou een kleine offer doen, zou ik zeggen, maar uh, we gaan wel geld inzamelen. En dat doen we voor Baka. dat uh, staat voor Bikers Against Child Abuse. Het zijn uh, stoere mannen en vrouwen die zich uh, inzetten voor hele kwetsbare kinderen die misbruikt zijn. En uh, nou, er is een link zeg maar, vanuit uh, de dame die bij ons de, de, uh, de collecten coördineert. Er was een man die wilde zich hiervoor gaan inzetten. En toen hebben wij gezegd van, weet je wat, wij gaan ons er ook voor inzetten. Dit is een goed doel en we gaan geld inzamelen. En uh, um, nou, dat doen we deze hele maand. Dus dat is uh, vandaag de laatste keer. Hartstikke goed. Na de collecte zingen we nog één lied. Dan gaan we daarna met de zegen gaan we afronden. Laten we gaan staan voor het laatste lied.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 Dat gaan we nu ja. gaan we zingen, gaan we zingen, gaan we zingen, u zult altijd voor ons stijgen, u is steeds het trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap. in ik draag de te zegenkoop. U mijn helper en beschermer, U mijn redder en mijn vriend. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Waar uw grootheid wordt bezongen. Wil ik knielen voor uw toon, Waar uw mens bestilde onrust. Want u, u draagt de zegenbroon. Vul dit huis nu met uw glorie. Vul ons hart met heilig vuur. uw genade is mijn adem en mij. U zoekt door tot u ons vond. En geen macht kan u bestrijden, want u draagt de zegenkroon. U bent Jezus de Messias, die de wereld redding biedt. Uw genade is mijn adem en mij. Maar u hebt de dood ontroond, zelfs het graf kon u niet houden, want u draagt de zegenkroon. U draagt de zegenkroon, halleluja!